Voorman Julian Assange spreekt van een kortzichtige uitspraak... die niet kan worden getolereerd en die moet worden teruggedraaid. Welke straf men in krijgt, is nog niet bekend. De rechtbank beslist dat later. Bij een achtervolging van een autodief over de A28 en de A1... is een politieauto gecrashed. De achtervolging begon in Gelderland en eindigde op een parkeerplaats bij Bussum. De gestolen auto werd door meerdere politiewagens achtervolgd. Bij Baarn werd een van die auto's geramd en de bestuurder botste daardoor tegen de vangrail. De politieagent is niet gewond geraakt. De verdachte kon nog doorrijden tot aan Bussem en is daar met behulp van een spijkermat tot stilstaan gebracht. Hij is aangehouden.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 Dan het weer. Vannacht op Klaringen. Het koelt af tot een graad of 16. Overdag overal zonnige perioden. Er kan nog een enkele bui vallen en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep WNL. WNL in Berlijn. Met Martijn Middel en Bram Douwers. Goeienacht, het is woensdag 31 juli. U luistert naar WNL in Berlijn. Een speciale uitzending vanuit Studio 5 van Deutschland Radio aan de Hans-Rozentaal-Plats in een uh, nog klam Zuid-Berlijn. Een uh, stad die razend populair is bij Nederlanders, Berlijn. Maar ons land kan ook rekenen op de sympathie van de Berlijners. Die zitten op zondagavond met een bord op schoot bij de Nederlandse Molen en kopen op tweede paasdag hun plantjes bij het Tuincentrum der Hollander. Op dit moment beginnen de Nederlandse twintigers en dertigers hier massaal hun start-up. De komende vier uur praten we u bij over deze fascinerende stad. En dat doen we in ieder geval vier uur lang met iemand die Berlijn op haar duimpje kent. Ze gebruikt de stad als decor voor haar misdaadromans, een fatale primeur en citytrip Berlijn. Maar u kent haar toch vooral van haar loopbaan als radio- en televisiepresentatrice. Wij onder meer de VARA, de AVRO en het radioprogramma... met de inmiddels meest gedraaide tune in de Nederlandse radiogeschiedenis... met het oog op morgen. Ze woont sinds 2006 in Berlijn... en schrijft columns voor de website haagsecolumnisten.nl. Die gaan over de Duitse actualiteit. U begrijpt, er is niemand die we beter konden vragen... om ons door Berlijn te loodsen dan deze vrouw. Marjolein Uitzinger, welkom terug op Radio 1. Dank je wel. Ja, want dat is inmiddels... Hoe lang geleden al? Nou, precies... Uh, sinds 2006, hein? want uh, toen ben ik hierheen ge gekomen omdat ik uh, toen ophield bij de radio. Want ik had hier al een huis sinds 2004, maar dat was een soort uh, tweede woning. Maar daarna in 2006, toen het radiowerk ophield, ben ik dus hier definitief mij gaan vestigen. Want Berlijn riep? Berlijn was steeds meer gaan roepen. Ja, ik dacht eerst van uh, gewoon leuk uh, tweede huis, dan kan je dan een lang weekend naartoe en dat is, uh, dat is ook aardig. Maar naarmate ik hier langer zat, meer mensen leerde kennen en de stad beter leerde kennen, dacht ik: Nou, dat is wel iets om helemaal definitief naartoe te gaan. Nou, toen ja. kwam er een moment uh, gezegd, da, da, dat, dat iets ophield in Hilversum. Precies, ja. ja. En dat was het moment dat je denkt: Nou, dit, nu, nu gaan we ook gewoon. Ja. Dus nu, is het, nu is het klaar. Het, het eerste dat je hebt gedaan is uh, een, een uh, boek schrijven met, uh, met Margriet Bransma. Ken je die al goed? Ja, die kende ik al goed. Ook uit Den Haag, want uh, daar heb ik ook gewerkt. En Margriet ook, dus die kende ik misschien al wel, uh, ik weet niet, twintig jaar of zo. Dat gaat vanzelf, hè? als je wat ouder bent, dan ken je mensen heel lang. Dus, uh, en Margriet kreeg van Balans, de uitgeverij, de vraag om een boek te schrijven over Berlijn twintig jaar na de val van de muur. Omdat het in 2009 dus twintig 20 jaar geleden was. Maar die vond het te veel werk om het alleen te doen, vond het ook niet zo leuk om het alleen te doen. Dus die zei tegen mij, van zo dat samen doen, en dat hebben we toen gedaan. Was het ook die geschiedenis die jou naar deze stad trok, uh, naast dat je hier mensen kende of dat je mensen hier leerde kennen en zo? Ja, het is natuurlijk een ontzettend spannende stad, met, uh, die nog bezig is te groeien en te ontstaan. Hè, na de val van de muur. Nog buur. steeds. Ja, nog steeds. Natuurlijk niet meer zoals in de jaren negentig toen het nog wel echt heel erg spannend was. En uh, ja, nog heel ongestructureerd. Dat is natuurlijk inmiddels is dat natuurlijk wel weer wat anders. Maar het heeft toch nog wel die, uh, de charme van iets dat bezig is zich te ontwikkelen. En dat je niet weet over, over vijf jaar hoe het eruit ziet. Nou, wat, wat zijn dat dan voor dingen in Berlijn die, die je zo aantrekken? Berlijn is, is, is een grote stad, dat weten we allemaal. Berlijn is een stad is in beweging, dat weten we allemaal. Maar dat kan niet het enige zijn waarom je naar zo'n stad toetrekt. Nou, het is, heeft ook iets met het uh, klimaat te maken, met de sfeer. Het is een hele relaxte stad. De helft van de mensen werkt niet, dus het uh, scheelt sowieso al. Dat, een, dat maakt dat er heel weinig hectiek is en weinig jachtigheid, zoals in, uh, in Londen of in New York. Terwijl het toch ook een miljoenenstad is, maar het is allemaal heel uh, layback en dat vind ik prettig. En uh, de mensen zijn aardig, de mensen zijn over het algemeen beleefd. Er zijn geen nummertjes in de winkels, iedereen wacht gewoon op zijn beurt. Dat soort uh, prettige dingen. Je zei, het traject is een beetje gestoord hè? De, de, de, de, van de nieuwe stad die is ontstaan. Wordt de, wordt de stad nog steeds beter of is ook dat traject een beetje gestoord inmiddels? Ja, dat ligt eraan wat je onder beter uh, beschouwt. wordt natuurlijk comfortabeler en meer gelikt, zou ik maar zeggen. En, uh, hoewel er ook nog wel veel is wat, uh, wat nog wel dat rouwen heeft van voor de val van de muur. Maar... Uh, ja, er waren natuurlijk hele merkwaardige dingen, heel braakliggende stukken grond... waarop bijvoorbeeld een soort driving range voor golfers werd uh, gemaakt, heel spontaan. Mensen gingen daar allemaal balletjes meppen van 150 meter weg en zo. En ja, dat soort dingen, dat vind je natuurlijk niet meer zo. Het stond eigenlijk? Ja, dat is jammer, maar dat hoort het wel een beetje bij. Maar als je bijvoorbeeld een locatie zoekt... Ik ben ook nog voorzitter van de Culturele Vereniging van Nederlanders in Vlamingen hier... Als wij locaties zoeken voor iets dat wij gaan ondernemen. dan kan je bijvoorbeeld ook nog ja, een oude bunker of een oude fabriek. Of, uh, en iets dat dan niet opgeknapt is. maar nog gewoon zo'n zootje als het destijds is. en daar kan je dan mooi uh, wat organiseren. Dat is er nog wel. Ja, dat is misschien ook wel mooi dat je, dat je dat meteen benoemt. Berlijnse Avonden heet het volgens mij. Hè? Ja, heel goed. Het, het genootschap. Uh, um, want Nederlanders in Berlijn. dat is toch toch een klietje apart. Nou, kijk, we hebben iets van 1100 mensen of 1200 mensen die daarbij aangesloten zijn. Dus zo'n klikje is het niet, maar het is natuurlijk wel... Ja, Nederlands in het buitenland zoeken elkaar altijd wel op. Dus uh, ja, er is wel een soort vriendengroep van, laten we zeggen... Ja, ik weet niet, dat zal voor iedereen anders zijn, maar voor mij is het ook wel voor... Ja, ik heb hier al 20, 30 Nederlandse vrienden, denk ik ook. En, en wat doe je dan op, op zo'n Berlijnse avond bijvoorbeeld? Wat, wat voor activiteiten moeten we dan aan denken? Um, ja, dat, uh, het kan muziek zijn. Of uh, Nederlandse schrijver. Thomas Lieske is hier laatst geweest. We hebben uh, Roosbeef gehad. Een Berlijnse muziek. avonden zijn avonden met Nederlandse artiesten in Berlijn. Ja. Met of met Nederlandse schrijvers. Producten. Of, gewoon over Nederland voor de Nederlandse in Berlijn. Ja, ja. precies. Pauline Cornelis hebben we een keer gehad. Brand Korstius. We halen, ja, het is niet altijd dat niveau natuurlijk. Want dat is ook niet, dat is ook niet haalbaar. Maar... Um, nou ja, het zijn inderdaad. Het is Nederlandse cultuur die wij voor Nederlandse en Vlamingen hier brengen. Omdat dat in Nederlandse films, Vlaamse films, omdat die hier vaak ja, niet vertoond worden of met of Duits nagesynchroniseerd, wat natuurlijk ook ja. niet fijn is. Nee, nee de Engelstalige bioscopen die zijn er natuurlijk ja. ook wel volop in Berlijn, maar het, het, het kan beter hè. Ja, dat is zo, maar het is al veel beter dan het was. Toen ik kwam was eigenlijk alleen Sony Center het uh, theater... waar ze dan ook uh, originaal opvassingen hadden. Ja, op de pas aan de plaats. Maar tegenwoordig kan je, als je dat intikt op internet... dan kom je wel twintig bioscopen tegen... die ook uh, Engelse of Franse versies, in ieder geval originele versies vertonen. Heb je als, als Nederlanders in, in Berlijn elkaar uh, uh, ook een beetje nodig... misschien om die Nederlandse identiteit te houden? Hoe belangrijk is het voor jou? Nou, kijk, we zijn niet van uh, de Sinterklaasdingen en uh, Koninginnedag. Oh, ja, dat is dus niet? <laughs> Echt, heel, nee, helemaal niet. Maar uh, nee, dus het is wel een beetje ja, cultuur. Uh, maar die feestjes heb je ook, hè? In, in die, die worden ook gedaan, toch? Ambassade doet dat, ah. ja. Raketten heeft die Zoals, Ze komen wel voorbij vanavond. Ook die dingen komen voorbij vanavond. Ja, ja deze nacht ja. Uh, is nog lang wat dat betreft. Maar dan zult u de radio aan moeten houden tot morgenochtend vroeg. Zes uur. Uh, uh, ja, uh, uh, vorig jaar, uh, Marjolein bracht je eerste uh, uh, fictieroman uit. Hè? Een fatale primeur. Die speelt zich af in Berlijn. Berlijn als achtergrond voor zo'n boek. Uh, is het dan ook zo dat Berlijn ervoor heeft gezorgd dat je dat boek bent gaan schrijven? Ja. Dat boek gaat over een journaliste die achter een stasi-geheim komt. Als je hier in Berlijn bent en als je er woont helemaal... kom je natuurlijk heel vaak in aanraking met hoe dat was vroeger in de DDR. En die geheime dienst, hoe die optrouwt de stasi. En toen heb ik op een gegeven moment dacht ik van... dat is eigenlijk wel heel spannend gegeven voor een boek. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toch altijd weer die stasi toch altijd weer dat spannende verleden van Berlijn. Ja, maar dat merk je ook bijvoorbeeld als het gaat om die NRC-geschiedenis, dat afluisteren, wat in Nederland helemaal niet zo speelt. Dat is hier echt een hot item. Ja, Angela Merkel heeft zich daar ook uh, sterk tegen uitgesproken ja, in niet, de statement. Niet sterk genoeg volgens uh, sommige mensen, want het is wel gebeurd uh, terwijl zij er dan uh, min of meer van op de hoogte was. Uh, ja, dat is ook niet duidelijk natuurlijk hoeveel ze wist, maar er zijn wel mensen die zich daar erg over opwinden... Ja. en die ook deze Snoden, de klokkenluider, zeer prijzen. Ook de mondpresident de heeft dat ja, gedaan bijvoorbeeld. Ja, is, dat, is dat dan ook dat, dat uh, in het geval van DDR... maar ook de mensen die je noemt, dat, dat DDR verleden... Uh, dat, dat, dat het zo gevoelig maakt? dat ja. Eigenlijk dat afluisteren, dat gebeurde hier gewoon 25 jaar geleden. Ja, toch? precies. En Kauk is ook was een, een dissident, een dominee in de DDR. Dus voor, die ligt, voor dat soort mensen ligt dat zo dichtbij... Als je twee van die dictaturen in je, geschiedenis, in je recente geschiedenis hebt... dan kijk je daar anders tegenaan dan uh, nuchtere Nederlanders. Want Berlijn is een fantastische stad als inspiratiebron voor kunstenaars ook, hè? Ja, er wonen hier 10.000 uh, beeldend kunstenaars alleen al. En dan nog ja, designers en modeontwerpers en uh, meubelontwerpers en noem maar op. Echt heel veel, ja. Er kan niet veel, maar door de geschiedenis van de stad... daar bedoel ik veel, veel meer, uh, daar halen kunstenaars ook heel erg veel uit... uit het troebele verleden af en toe... Dat weet ik niet, hoor. Dat geloof ik eigenlijk. Dat zal voor een aantal gelden, maar lang niet voor iedereen. De meeste mensen komen denk ik naar Berlijn, jonge mensen veel, ook kunstenaars, uh, zoals in de jaren tachtig naar New York gingen, omdat het een soort klimaat was waarin nog heel veel mogelijk was en weinig vastgeroeste structuren. Dus daar gingen mensen naartoe. Maar ik geloof niet dat die nou heel veel met de historie doen. Maar definitie. Marjolein, we gaan, we gaan nog een heleboel met je praten uh, deze nacht. Want je uh, bent bij ons tot zes uur morgenochtend. Wat heerlijk om je erbij te hebben. Ja, dat dat allereerst. <laughs> voor de mensen die uh, net zijn ingeschakeld. U luistert naar Omroep BNL vanuit Berlijn. Uh, we zijn er dus de hele nacht vanuit de Duitse hoofdstad. Twitter over het programma kan natuurlijk met de hashtag WNL. En Straks gaan we het hebben uh, onder meer over het Duitsland van na de muur. We stipten het zojuist al even aan. Maar we hebben ook uh, een hoop muziek uitgezocht voor een uh, warme nacht als deze, zoals deze van Peter Fox. Kom uit een club was schön geweest, stinkend. Ach, Suff, bin kaputt, is een schönes Leben. Steig über Schnaps, Leichen, die op mijn Weg verwesen. Ik seh die Ratten, zich satt in im Schatten der Dönerleden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junk sind benebeld, atzen, rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnörselt auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Geblirste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Äh. Halb sechs, meine Augen brennen. Dreht auf den Typen, der zwischen toten Tauben. Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt Hals Maul oder ich werd ihn ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asfeiten, mir wird schlecht. Ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen, Berlin du kannst so hässlich sein. Zum so Teig geh schon drauf. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf, und wie und ich durch die Straßen laufe und langsam schwarz zu laufen. Blüde gestalten im Neonlicht mit tiefen Falten geben wir Jeder bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Uh. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads backwaren da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarn, Verkäuferin. Are balladen Pumpen aus den tragenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt nach Frau in den Armen. Und So hart, wie du denkst. Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und drauf. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause, und schlaf mich auf. und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz. Fox en zwart to blauw. Pierre Begory, zo heet hij eigenlijk. En hij woont in uh, Kreuzberg, dat is een wijk hier in Berlijn. Deze hele nacht komt WNL op Radio 1 vanuit Berlijn. Uh, we zijn te gast in de studio's van Duitsland Radio... en voelen ons ook een beetje te gast bij de vrouw die tot zes uur bij ons zit... want zij woont immers in deze stad. Terwijl er een uh, deur kraakt op de achtergrond. Dat is de deur van deze studio. Is een hele zware deur. We zitten ook in een uh, bijzondere uh, uh, studio... Uh, Marjolein Uitzinger, de hele nacht bij ons te gast Was jij alles in deze studio geweest? Nee, ik ben wel eens bij de ARD geweest Want de ARD, dat is hè, de Duitse uh, uh, grote televisie en radiozender Daar hebben wij zelf eens een uh, radiouitzending gemaakt Live uh, in 2005 geloof ik maar deze studio ken ik niet, maar het is inderdaad... Ja, je kan zien, het is een soort Art Deco en het is allemaal... Monumentaal. We mochten ook krachtig. niks op de, op de muren bevestigen. Het moest allemaal precies zo blijven als dat het was. Want het heeft een monumentale status. Ja, geloof ik graag. Ja. Nou, dus ik was ook niet van plan om iets op de muur te gaan timmeren? Hier, nee, dat gaan we, ook, gaan we ook niet doen. Uh, uh, we gaan het over Berlijn hebben. Niet alleen maar over deze studio, dat komt nog genoeg voorbij deze nacht. Uh, we hadden het er net al even over, over het boek dat je schreef met uh, Margriet Bransma. Een uh, non-fictie dus, nu schrijf je fictie... Uh, na de muur, over ontwikkelingen in Duitsland sinds 1989. Ja, als, als we nu kijken naar, uh, naar dit land... Uh, hoeveel merken we dan nog van die muur die hier in Berlijn 24 jaar geleden stond? Nou, als je goed uh, oplet en goed de kranten leest en, zo, dan, en met de mensen praat... dan merk je dat die muur er nog uh, wel is. Die, die, die mouwen in kop noemen de Duitsers dat zelf. De muur is natuurlijk fysiek weg... En zelfs uh, heel erg weg, vinden, sommige mensen vinden dat, dat, ook, dat er ook te weinig overgebleven is. Maar uh, in de mentaliteit van mensen merk je nog wel dat, dat, uh, dat die stad verdeeld is geweest... en dat de DDR uh, hier geweest is. Wat ik zei, dat afluisterschandaal, dat merk ik ook aan vrienden van mij... die in de DDR zijn opgegroeid, die maken zich daar heel erg veel zorgen over. Die zijn ook over het algemeen hele lieve mensen, maar iets wantrouwiger dan uh, Wessies. Die zien eerder ook een soort... Uh, ja, Wessies, mensen uit, uit west ja. ja, en uit West-Berlijn. Dus die uh, mensen uit het oosten, de Ossies... hebben vaak iets van... Uh, ja, dat zeg je nou wel, maar... U zei ook... Um, zeg maar jij. Jij zegt ook... Um, het is wel heel Duits trouwens om u te zeggen. Ja, heel goed, goed Havensie. Uh, dat er ook wel te veel weg is, vinden sommigen. Ja. Wat, wat is dat dan? Dat vind ik zelf ook wel. Nou ja, kijk, het is natuurlijk voor het historisch besef... wel beter dat er nog wat overblijft. Want nu is het ook... Uh, het is niet goed dat jonge mensen niet kunnen zien... of heel uh, moeilijk kunnen zien waar dan bijvoorbeeld de muur gelopen is. Er zijn nog wel stukken in Berlijn waar je dat dan kan zien. En van die kiezel of van die, uh, van die kinderkopjes, zou ik maar zeggen. Van die steentjes die door een asfaltweg heen bijvoorbeeld getrokken zijn. Dat je ziet van Daar die, hier was het, die muur. Die. Ja. Maar dat is dan vooral, ja, omgeving Potsdamer plaats en, en uh, Checkpoint Charlie en zo, echte toeristenhotspots... Maar is natuurlijk de hele stad is verdeeld geweest. En dat, op een heleboel plaatsen zie je dat niet meer. Maar ook te veel weg um, qua klimaat, qua gevoel? Of is dat wel goed mm. dat dat nu gewoon echt voorbij is? Ja, dat, is een, dat uh, lijkt me wel goed, ja. Hoe minder er van een dictatuur overblijft, hoe beter het is. Maar het is wel voor het historisch besef van mensen: is het beter ja, dat je nog wat kunt zien? Er is ook een DDR-museum, Dat is een soort vergaarbak van een. Uh, ja, rommeligheid. Het is geen goed museum. Maar er komt nu, is besloten, bij Checkpoint Charlie... Uh, komt dan een goed DDR-museum. Dat, uh, dat gaat gebouwd worden. Je zegt dictatuur. Hoe verder wij uh, wegkomen van de muur qua tijd... hoe meer we het gaan romantiseren ook, gek genoeg. Ja, uh, sommige mensen dan weer wel. Ja, die vindt, ja het verharmlozen, hè, noemen de Duitsers dat zelf. Want het wordt dan een beetje met die ampelmannetjes. Hè, de mannetjes die op de... Uh, de stoplichten staan. Daar is een hele industrie omheen gebouwd. Ja. En, uh, dat wordt allemaal en de Duitsers hebben er zelfs, zelfs een woord voor, toch? Voor de hang naar. naar de, de, ostalgie, de ostalgie bedoel je. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is zo. Ja. Dat is al vrij uh, snel begonnen. Omdat dat natuurlijk. Ja, ook weer, er, zijn ook, er is ook een generatie voor wie die DDR ook wel een soort vastigheid gaf. En veiligheid. En inkomen. En werk. Ja, en dat, dat is het andere verhaal wellicht. Ja. Uh, wat. wat sommige mensen in Nederland niet zullen weten... Is, is dat er nog steeds hele grote verschillen zijn economisch gezien... tussen Oost en West, zelfs, zelfs nu nog. Ja, dat geldt niet zo voor Berlijn. Want er in die, die Oost-Berlijnse wijken die zijn natuurlijk enorm. Berg en Friesheim en zo, dat is enorm gaan boemen. Maar in Brandenburg, dat is dus het platteland hier om de stad heen... Ja, dat is een vrij treurige geschiedenis als je dat uh, bekijkt. Er zijn honderden, uh, ja uh, ik geloof 80 miljard of zoiets... is daar inmiddels ingeknald sinds de val van de muur. Dus, dus ze hebben allemaal fietspaden en zwembaden en bibliotheken en noem maar op. Maar toch, ja werkgelegenheid is er niet. Trekken, mensen trekken weg, uh, er, uh, er is vergrijzing. Jonge mensen hebben geen werk, uh, drinken worden soms extreem recht. Het is niet zo'n vrolijk verhaal. En het ziet er op den duur, eh, demografisch, ook niet zoveel eh, roosleuriger uit. Het is toch ook zo dat de uh, oude Oost-Berlijnen nog steeds minder verdient... in dezelfde fabriek op dezelfde plek dan de west -Berlijnen? Ja, dat uh, zou kunnen zijn. Of het nou in dezelfde fabriek is in Berlijn, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het gemiddelde loon... Van mensen in het oosten ligt lager dan dat uh, van het westen, ja. Maar ja je... ook, ook de uitkeringen, toch? Heb ik me laten de vertellen. De pensioenen ook, ja. Harts 4 niet. De, de gewone bijstandsuitkering okay. is hetzelfde. Ja. Maar, maar zou dat moeten veranderen dan? Om, om het helemaal gelijk te gaan trekken? Ja, dat uh, zou je zeggen van wel, ja. Het zal wel ingewikkelder zijn dan wij hier nu denken. Ja, ja. ja. Het is een beetje zoals de gelijke beloning van uh, mannen en vrouwen, hè? Ja, want, want, want voor mij dan heeft het altijd... Toch, toch heel simpel geleken. De muur is gevallen, Duitsland is één geworden. En bij één land denk je, dan heb je ook dezelfde wetten... dezelfde regels, dezelfde uh, inkomens uiteindelijk. Dat verschil zou toch veel sneller weg moeten zijn... dan, dan, dan in 23,5 jaar tijd. En ja. Maar toch zijn we er niet. Nee, toch nee, dat is inderdaad een feit. Nee, toch zijn, toch zijn we er niet. Ik weet ook niet precies waar dat ligt. Maar wat ik zeg, uh, mannen en vrouwen, dus in Nederland ook is een wetgelijke beloning en daar houdt iedereen zich dan zogenaamd aan. En toch is het in de praktijk niet zo. Verdienen vrouwen minder? En waar dat dan precies aan ligt, ja. Er zijn dan argumenten voor. Maar het is niet zo eenvoudig om te zeggen, hier ligt een wet. En dus wordt het nu vanaf volgend jaar allemaal beter. Dus we zullen... We zien ook in ons leven nog, we zijn nu, we zijn nu bijna 30. Dus de, de komende 50 jaar zullen die verschillen waarschijnlijk gewoon zichtbaar blijven tussen Oost en west berlijn Of tussen het oosten en westen in Duitsland. Mm, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet, hoe, hoe dat zich in de, in de tijd gaat ontwikkelen. Maar ja, op den duur zal het... Uh, er zal het toch, kijk, in Saxe bijvoorbeeld, andere uh, uh, Oost-Duitse deelstaten... daar gaat het wel goed. Het moet gewoon, er moet iets ja, meer industriële ontwikkeling op gang komen nog... Uh, in, in Brandenburg. Maar ja, dat is een hele lastige geschiedenis. Het is ja. een uh, samenleving die niet erg hoog geïndustrialiseerd is... en weinig hoog opgeleide Mensen trekken weg zodra ze het beter krijgen... Goed, over, de, over de Oost en de West gesproken en de verschillen. Wanneer was jij voor het laatst bij Checkpoint Charlie? Uh, eergisteren, geloof ik. Eergisteren? <laughs> Hoezo? Uh, ja, omdat ik daar toevallig uh, in de buurt moest zijn. Uh, in de Friedrichstraat was ik. Dus, uh, nou, oh. ik, was, ik heb daar niet speciaal bij Checkpoint Charlie gestaan... maar ik heb het nog wel even gezien. Ja. Dus er zijn in ieder geval veel Nederlanders die, die er geweest zijn... ook de afgelopen dagen. Want wie heeft er dan geen vrienden, familie of collega's... die de afgelopen maanden naar Berlijn zijn geweest... De stad is populair bij onze landgenoten. En dus zochten we een aantal Nederlandse vakantiegangers op bij Checkpoint Charlie. 279.512. Dat is het aantal Nederlanders dat in 2012 de Duitse hoofdstad bezocht. En veel van die Nederlanders kwamen er voor het eerst. Wie naar Berlijn gaat, moet tijdens die eerste keer zeker bij Checkpoint Charlie zijn geweest... De grenspost tussen de Amerikaanse en de Russische sector in de centraal gelegen Friedrichstrasse. En dus kom je tijdens een uurtje bij het Checkpoint Charlie veel landgenoten tegen, zoals bijvoorbeeld. Inge, sluismans, Eva Schippers, Debbie Wensing en Noemie Minceres. Mean waarom zijn zij naar de voormalige grensovergang gegaan? Omdat het een toeristische trekpleister is. Je moet het gezien hebben in Berlijn. We hebben er niet heel veel bijzondere verhalen over gehoord, maar toch een must. Maar jullie, weten, jullie weten wel waarvoor het staat. Ja, het is een wachthuisje, heb ik net gelezen. Een kopie ervan. Nu staat dit symbool voor het verschil tussen Oost- en West-Berlijn. Merken jullie het verschil ook nog als je door deze stad loopt? Vooral nog heb ik het nog niet echt uh, meegekregen. Nou lopen we ook vrij random uh, overal tussendoor. <laughs> dus uh, nee, ja, nee, nog niet echt. Maar we zijn ook nog maar een dagje, dus misschien dat we dat nog gaan ondervinden. Wat trek je in deze stad? Ik heb er eigenlijk altijd wel goede verhalen over gehoord. Ik wil er altijd nog een keer heen. Ja. Is dat de, de cultuur, of is het ook dan het feit dat je hier goed kan feesten? Want dat schijnt toch ook zo te zijn? Ja, alle Goeie twee kom ja, <laughs> ja, precies. Voor een vakantie moeten natuurlijk beide <laughs> aanwezig zijn. Hi, hey, ik ben Remco. Ik kom uit Amsterdam, 37. We zijn hier voor een vrijgezelfeest. Ah. Ja, even een stukje kijken. We zijn toch in Berlijn. Waarom in Berlijn? Uh, ja, geen idee eigenlijk. We zochten een grote stad om een vraag te krijgen voor deze manier hier. En deze manier is? Peter van Haast. En dan mag je naar Berlijn. Kun je in Berlijn een goed en vrij feest vieren? Ja, ik vind het tot nu toe wel heel erg gezellig. Een jonge, dynamische stad. Het bruist van de energie. En uh, s'avonds overdag gezellig. Dus uh, ik vind het goed bevallen. Is dit echt een feeststad tegenwoordig? Of een, een hippe cultuurstad? Ja, je merkt wel de buurt waar wij zitten. Dat uh, eigenlijk iedereen uh, gezellig, uh, jong uh, op straat uh, aan de wandel is. Allemaal een flesje bier in de hand. En uh, alles kan, alles mag. En uh, positief gezien... Uh, Relaxed. Ook voor Nederlandse buschauffeurs is Checkpoint Charlie vaste prik. Bijvoorbeeld voor Ronde B die een groep Aziatische toeristen heeft meegenomen naar Berlijn. Je mag hier de busbanen gebruiken. Politie is niet zo moeilijk. Gewoon heerlijk. Het is een fijne stad. Heel interessante historie. Vanwege dat het Oost en West gebeuren. Ja, gewoon een heerlijke stad om te wijzen. We u waarschijnlijk nog de tijd meegemaakt dat er echt een Oost- en West-Berlijn was verdeeld. Nee, niet? Nee, die tijd heb ik niet meegemaakt. Je bent nooit hier geweest in die tijd? Nee, dat kon niet, want mijn broer die zat in militaire dienst bij de luchtmacht. En dan uh, kon dat uh, probleem nog even met eventueel de spionage. Proeft dus. u nog iets van die Oost-West-Berlijnse sfeer? Uh, nee, niet echt. Wat ik wel heb bemerkt in de loop der jaren... dat uh, Oost-Berlijn zegt: uh, <lacht> zet die muur maar weer neer. Zet die muur maar weer neer? Ja. Wat dan? Nou, ze hadden geen vrijheid van spreken. Leven was goedkoop, ze hadden werk. En nu hebben ze niks. Ze alles opnieuw gebouwd. Hartstikke duur. En, uh, en als ze al werk hebben... dan verdienen ze nog steeds minder... dan de voormalige west dus, uh, dus voor die Oost-Duitsers is het er niet echt beter op geworden. Nu neemt u bussen toeristen mee, ook naar checkpoint Charlie. Krijgen zij iets mee van ook, dat het eigenlijk nu nog steeds zo speelt? Nou, normaal gesproken wel. Uh, over het nou niet over van zet die we terug, want dan krijgen ze niet van mij. Wat ik wel met schoolreisjes heb, dat, uh, dat is dus wel, uh, gebeurt dus wel dat je dus zegt van uh, ze zijn zo blij niet meer. Dus, en, uh, vaak heb je ook schoonreisjes uh, dat kinderen in gastgezinnen geplaatst worden. En dan moeten ze ook interview met die mensen houden. En dan hoort ze het zelf ook? En dan hoort ze het zelf ook, ja. Het Berlijn is een enorme populaire stad nu onder Nederland Nederlands. Hè? Kunt u dat verklaren? Nou, ik denk, denk natuurlijk het het jaren... is het eigenlijk een beetje een verboden gebied geweest. Met alle moeilijkheden van Fissie en wat ik. En nu is het gewoon vrij. En, uh, ja, zeg, het, is, het, is, het is een heerlijke stad. Ik kom hier liever als in Parijs, Rome of Praag, hoor. Of, of, of, of Londen. Nou, ja, ik ben uh, Joran de Koning. Max toch, ze komen uit Vechel. Of jij ja, komt uit Vechel en hij komt uit Marieijde. Wij uh, zijn op een soort roadtrip uh, door Europa. En uh, ja, uh, Max die was er dan nog nooit geweest. En die vond het een hele mooie stad. En kon er ook goed stappen. Dus uh, dat was eigenlijk een, uh, een harde reden voor ons. Je, kan, je vindt het een hele mooie stad. Je kan ook goed stappen. Maar je vindt het ook ook dus een hele mooie stad. Waarom? Ja, een aantal legendarisch, Ja, er is natuurlijk veel gebeurd vroeger. En dus ja, die dingen wilden wij gewoon zien. We dus zijn naar uh, Alexanderplatz geweest... Uh, nou, de Checkpoint Charlie, daar ik nog naar deel van de muur. Waar zijn we nog mee geweest? Brandenburger Tor zijn we geweest, dat park, uh, Rijksdag zijn we geweest. Toch een beetje cultuur snuiven. Heel ja, goed. Checkpoint Charlie, waarom is dit belangrijk? Ja, dat was uh, de doorgang dus, uh, van Oost- naar West-Berlijn. Dus, uh, ja. En er is natuurlijk ook die legendarische foto gemaakt van die uh, soldaat die dan uh, over het prikkeldraad rent. Dus ja, ik vond het wel, ja. dat moet je wel hebben gezien als je in Berlijn bent geweest. Ja. Merken jullie nou ook nog een verschil tussen Oost- en West-Berlijn? Ook al bestaat het dan niet meer? Nou, ik, ik niet eigenlijk. Ik, uh... Jij? Nou, het is niet echt goed aan te wijzen volgens mij. Niet echt meer. Alleen, ja, wij zitten dan met ons hostel in het oosten volgens mij. En dat is wel natuurlijk allemaal wat, wat armzaliger. En ja, je merkt wel allemaal wat, wat, ja. wat primitiever. En ja, als je bijvoorbeeld kijkt, ja, Potsdam en weet ik niet of dat uh, nou, nou in het oosten of in het west lag. Dat is allemaal super modern en zo. Nu is Berlijn toch ook, nu, is dat dan ook de feeststad van, van de 21e eeuw? Ja, het ligt eraan waar je voor komt. Als je, wij zijn eigenlijk niet echt van de techno... maar als je voor de techno komt, dan moet je denk ik wel echt hier zijn. Ja. En, uh, en waar kun je dan hier het beste stappen? Wij zijn naar Tresor geweest. Dat is een oude uh, energiecentrale was dat. Ja, en we zijn naar, hoe heet je wat andere? geweest... In een of andere oude loods, ja, het is allemaal super underground. En uh, ja, het is wel... Het is zoiets zie je in Nederland niet qua discotheken. Het is wel echt een ervaring op, uh, op zichzelf, ja. Ik ben Isabel, ik ben 14 en ik ben hier met mijn vader in Berlijn. Hallo, ik ben Frank Velika en ik ben met mijn dochter op een uh, paar dagen in Berlijn. Is het jullie eerste keer in Berlijn? Voor mij wel, voor haar niet. Jij bent nog vaker naar Berlijn geweest? Ja, in, met mijn moeder een keer. Waarom ga je graag naar deze stad toe? Nou, uh, ik was hier dus met mijn moeder en ik vond het wel een leuke stad. En uh, mijn moeder moest dus studeren in een vakantie. En toen zei ze tegen mijn vader van nou, ga maar even weg, samen met mij. En toen uh, gingen we naar Berlijn, want mijn vader wilde Berlijn ook zien. Waarom wilde u graag Berlijn zien? Ja, vanwege de geschiedenis, vanwege de ontwikkelingen die hier gaande zijn. Vanwege de verhalen van vele vrienden die daar geweest zijn. En ja, het, is gewoon, het lijkt mij een hele intrigerende stad. Binnen aangekomen? We zijn vrijdag aangekomen. Wat, heeft u, wat, wat, zijn, wat is dan de geschiedenis van de stad die u graag wil proeven de komende tijd? Uh, nou, misschien niet zozeer de geschiedenis als wel de ontwikkelingen. En dan vooral dus... Uh, ja, het is een hele bruisende stad. Dat, dat voelt zo en uh, dat, dat proberen we ook te, te vinden. Nu komt u volgens mij, als ik het schat, nog uit de tijd dat er een Oost- en een West-Berlijn was. Nu bent u hier een paar dagen... Mm -hmm. Proeft u nog dat verschil of is het, je, is het nu echt één grote stad? Nee, ja, je proeft het verschil. Heel duidelijk. Je hebt echt zoiets van, oh shit, nu zitten we in Oost. O, dat voelt uh, minder prettig. Ja, minder prettig zelfs? Ja ja, ja, ja, echt. Mijn dochter heeft het wat minder. Die, die vindt het juist wel cool en uh, wel, uh, wel mooi en wel apart. Maar ik heb zoiets van, uh, hmm. hmm. En wa waarom vind jij het mooi en apart en cool? Nou, omdat je ziet gewoon dat uh, mensen daar zeg maar, het moeilijk hebben gehad... en hoe ze er zeg maar, nu overheen komen of zo, op de een of andere manier... Het is echt een jonge... Oost-Berlijn is ook echt veel, heel veel jonge mensen. Een jong, ja. jong, jonge stadsdeel. Aparte mensen en zo. En allemaal van die punkachtige en zo. Dat is toch... nu, nu gaat hij ook lang, langs, uh, langs Checkpoint, uh, Checkpoint Charlie. Fietst u nu? Zegt u dit ook iets? Of is dit maar gewoon eigenlijk een toeristisch stom dingetje? Nee, dit zegt me wel wat. Ja. Dit roept toch wel beelden op van toen. en ik denk van... Ah, wat het geluk dat dat over is. <laughs> hey, dankjewel. Veel plezier in Berlijn. Mensen bij Checkpoint Charlie... Het is Radio 1 Omroep WNL in Berlijn. Drie minuten inmiddels over half drie geworden. We draaien deze nacht die volledig vanuit Berlijn komt. Een hoop muziek die met Berlijn te maken heeft. Gabor Deutsch bijvoorbeeld. Dat is een man die drie jaar geleden verhuisde naar deze stad. En een plaat van James Blake remixte. Dit is Retrograde. James Blake in een remix van Gabor Deutsch. Berlijn, dat is waar we zitten. En Berlijn is groot, bijna net zo groot als de provincie Utrecht. En of je nou op Prinslauerberg, Kreuzberg of Friedrichshain rondloopt... in elke wijk, op elke straathoek... kan net dat ene kroegje, winkeltje, underground dingetje zitten... waar je echt geweest moet zijn. Maar hoe kom je daarachter? Marlijn van der Kolk is 26, woont hier al een tijdje... en op berlijnblog.nl houdt ze speciaal voor ons Nederlanders... vinger aan de pols in deze machtige stad. Dag Marlijn. Hoi, goeien nacht. Um, inderdaad. Um, het kost je wat moeite om hier te krijgen... want je zit midden in een verhuizing. Je woonde in Friedrichshain, uh, nu niet meer. Dat klopt, ik woon nog steeds in Friedrichshain. Oh, gelukkig. Ik ben uh, alleen wat groter gaan wonen, een paar bent... straten verderop. Is het nog een be beetje betaalbaar daar in die wijk? Um, relatief, ja. Alsof voor ons Nederlanders is het heel betaalbaar. Ik merk wel om me heen dat er een hoop wordt geklaagd. Maar dat is standaard in Berlijn. Er wordt gewoon graag geklaagd over de huurprijzen. Je merkt ook wel dat de huurprijzen snel stijgen in het afgelopen jaar met 7 procent. 7 dat is dus dat, dat veel. Dat gaat ja. ook vrij snel. Maar in vergelijking met Amsterdam, waar ik voorheen woonde, is het eigenlijk nog, uh, nog heel goed te doen. Dus het is maar net waar je het mee vergelijkt. En, en, en Friedershein, is dat dan nu de hipste wijn van Berlijn? Dat is heel persoonlijk. Ik vind het zelf wel een hele fijne en gevarieerde wijk. Dus dat zou je als hip kunnen, kunnen ja. omschrijven, ja. Nou, de mensen thuis natuurlijk niet allemaal hoe zij Zijn ja, zien. Zou je, zou, je, zou je een sfeerbeeld kunnen schetsen van de wijk? Ja, het is heel, heel divers. Er wonen een hoop kunstenaars, een hoop studenten, jonge mensen, ook jonge gezinnetjes. Dus dat, dat tekent ook heel erg het beeld. Je ziet ook veel barretjes, restaurantjes... Um winkels, uh, boetiekjes. Er is eigenlijk van alles wat. En juist dat gevarieerde maakt het voor mij ook uh, zo interessant. Uh, op de ene hoek zit misschien een designwinkel. Op de andere hoek weer een groot gravitywerk. Dat maakt het heel, heel spannend. Ik voel de goede orde. En, uh, je hebt in Berlijn natuurlijk heel veel wijken. Het is echt een wijkenstad. En, en de Oost-Duitse wijken zijn vaak dan hè, de hipste wijken. Maar het verschuift steeds meer naar buiten toe. Hè? Ik, ik was hier een jaar of tien geleden zelf. Toen was Berg, ook zo'n wijk die er heel erg op lijkt... die het niet net het was, dat dan de hippe wijk. Maar nu is het alweer wat voor juppig geworden. En nu wordt dan eh, Friedrichshain. En jij had het al over Neukheulen, Dat kan overal, toch? Dat kan overal, inderdaad. Ik, ja, hoe, hoe, hoe, hoe snel verschuift dat? Dat verschuift wel vrij snel. We hebben het wel over een aantal jaren. Maar je merkt inderdaad wel dat Friedrichshain voor sommige mensen ook al niet meer zo hip is. Dat het weer doordraait en het verschuift steeds meer naar de buitenwijken van de stad. Dat en, klopt. En, en waar, waar lees je die hipheid dan aan? Zijn dat de prijzen van de dranken? Zijn het de mensen die er rondlopen? Hoe, hoe, wat is eigenlijk de graadmeter voor, die, voor, voor hoe hip een wijk is? Vooral tentoonstellingen, clubs, de plekken waar studenten veel komen. Dus ook bars waar kunstenaars veel komen. Is Berlijn een jonge stad? Ja. Je ja. wonen vooral veel jonge mensen? Ja, hoewel je ook wel vrij veel ouderen op straat ziet. <laughs> ja, natuurlijk. Okay. Ja. Er zijn jongeren en ouderen in deze stad. Dan hebben we dat in ieder geval vastgesteld. Ja. Er zijn hippe wijken. En wijken die hip aan het worden zijn. En hip wijken die minder hip aan het worden zijn. Ja. Er zal ook een reden zijn waarom jij ooit naar deze stad bent gekomen. Uh, waarom, waarom zit jij in Berlijn als Nederlander? Ik kwam hier oorspronkelijk eigenlijk om te studeren. En toen ik hier kwam, toen was ik nog helemaal niet zo nou ja, bezeten van Berlijn. Maar toen ik hier voor het eerst kwam en de vibe voelde... toen ja, was ik eigenlijk verkocht aan The de vibe. stad. En, uh, ja. Dan moet, je, moet je toch aan de luisteraar thuis uitleggen wat dan die vibe is. Het voelt uh, ja, heel creatief. Iedereen kan doen uh, waar hij zin in heeft. En dat merk je ook wel op straat. Het is niet zo geforceerd. Uh, mensen zijn wat, wat opener, wat rustiger. Uh, de stad is ook wat ruimtelijker opgebouwd. Het... Ruimtelijker opgebouwd? Ja, want de straten zijn breder. Er zijn meer parken. Meer, er is meer groen. Je hebt gewoon meer mogelijkheden voor ja, recreatie ook in de stad. Je hoeft er voor de stad eigenlijk niet uit. Het is bijna de perfecte stad, zo te horen. Voor mij wel, ja. Je hebt ook in Barcelona gewoond, vertelde je net. Maar ja, Berlijn klopt. is toch per definitie beter dan Barcelona. Nou ja, beter dan. Er zijn bepaalde dingen die ook in Barcelona beter waren. Bijvoorbeeld het klimaat, maar in Barcelona... <laughs> <laughs> nou ja, het klimaat de afgelopen dagen in Berlijn. Tropisch. Tropisch op zijn moedjes. We hebben weinig te lagen gehad, inderdaad. Nee, nee. Het, was, het was warm. Volgens mij zondag was het een recordwarme dag. Dat, dat weet je. We hebben twee Marjoleins aan tafel zitten. Dus dit wordt heel <laughs> ingewikkeld. Maar, maar uh, uh, Marjolein Uitzinger. Het, het, het was zondag heel warm. Uh, was dat nou een record? Of? Nee, net niet. Want uh, er was gezegd, het zou 40 graden worden. Vanuit de Sahara kwam er dus een warmtegebied. Maar omdat het s morgens een beetje begon te bewolken... Uh, werd dat record net niet gehaald en bleef het op 38, 39 graden steken. Oh. Ja, ik vond het nog mooi. Ja, ik vind het, het eigenlijk warm zat, 38 graden. Ja. Zeker, zeker in, deze, in deze toch al of toe betonde stad... waar het erg eh, heftig op je terugkaatst. Maar gelukkig heb je dan die, weer, weer die parkjes... Waar, waar Marjolein van der Kolk eh, zojuist op doelde. Eh, want, want je blogt al een paar jaar inmiddels... Eh, berlijn-blog.nl... Eh, om Nederlanders de weg te wijzen, neem ik aan, in Berlijn. Eh, de Lonely Planet volstond, stond niet... <laughs> nou ja, Ik ben eigenlijk begonnen omdat ik het zelf heel leuk vind om, om te schrijven en ook om te fotograferen. Dus een blog was daaruit een logisch gevolg en in eerste instantie niet eens zozeer om mensen te helpen... maar meer omdat ik het zelf heel erg leuk vond om te doen. Ik had ook nooit gedacht dat er zoveel mensen op een blog zouden komen... maar toen ik merkte dat het begon te lopen en dat mensen er iets aan hebben... dat maakt het natuurlijk wel leuker om te doen en dat motiveert ook heel erg, moet ik zeggen. Je hebt een blog en wij horen graag zo meteen van jou... Uh, wat wij eigenlijk moeten doen in Berlijn als je hier een dag rondloopt. Wat, wat missen wij nou met het, alleen maar de reisgidsen uh, doorlezen? Uh, u luistert naar uh, Radio 1. Dit is uh, WNL in Berlijn. Uh, we praten dus met Marlijn van der Kolk. De vrouw achter de website berlijnblog.nl. Blijf luisteren, want dan krijgt u dus nog een paar van die onmisbare Berlijn-tips. Apparat, muzikant uit Berlijn. Hij blijft zich ontwikkelen. Ging van uh, techno naar ambient, later naar glitch en IDM met strijkarrangementen. Want de volgende stap zal zijn... Uh dat is nog even afwachten, maar in ieder geval hebben we heel wat muziekstromingen genoemd. Speciaal voor ons. Nog wat onwennige Nederlanders schrijft Marjolein van de Kolk op berlijnblog.nl... de warmste aanbevelingen bij elkaar. Ja, we laten ons de, de komende tien minuten graag bijpraten. Uh, want wat is Berlin must see en Berlin must do? Wat moeten we hier per se doen? Wat moeten we hier doen? We vragen het aan Marjolein van de Kolk, want Marjolein, uh, jij hebt... Een website, je zei het net al, je hebt veel bezoekers ook. Hoeveel bezoekers komen er op jouw website in een maand tijd? Ongeveer 50.000 per maand. 50.000, ja. zijn, zijn dat dan ook allemaal Nederlanders die geïnteresseerd zijn in, in wat ze kunnen gaan doen in Berlijn? Ja, meestal ja, voornamelijk toeristen, ook wel Nederlanders die hier wonen. Je wordt zelf op straat herkend, zei je net. Die heb ik wel eens meegemaakt, oh, ja. Ik wil niet zeggen dat het dagelijks gebeurt, maar ik heb het wel eens meegemaakt. ken de Nederlander in Berlijn. Ja, heel apart. Ik sta daar zelf ook altijd een beetje van te kijken. Of... En dan allemaal door die site. Uh, want want even, even concreet, laten we het maar gewoon uh, bij je neergooien. Morgen sta ik op, uurtje of tien, uh, warme dag, uh, 25 graden. Wat, wat, wat is nou even leuk om te gaan doen? Ik wil even iets doen, dat Checkpoint Charlie, dat geloof ik wel. brandenburg <laughs> heb ik al drie keer gezien. Uh, Siege ben ik al op geweest, vond ik doodeng. Dus uh, wat, wat nu? Ja, nou ik had het net al even over parken. En uh, ja, wat ik een heel typerend park vind voor Berlijn is het Mauerpark bijvoorbeeld. Um, ook een park dat lag vroeger direct la langs de muur. Daar is ook nog een stukje van te zien, vandaar, vandaar ook de naam. Vooral op zondag is het daar, nou ja, het lijkt eigenlijk wel een soort uh, attractiepark. Als je er komt, het is heel druk. Er, er is een flooienmarkt, er is een karaoke. Mensen zijn aan het barbecue, aan het basketballen. Er gebeurt van alles. Je hebt echt een beetje de, de festival-vibe daar. En voor mij ook het gevoel van Berlijn, een beetje de vrijheid, blijheid, de uh, sfeer. Als het en dat is, gewoon, dat is gewoon spontaan? Ja, gebeurt spontaan. De karaoke wordt bijvoorbeeld georganiseerd door een ier die hier ook is komen wonen. Die doet dat elke zondag en uh, die met doet dat ook vrijwillig. Karaoke in het Mauerpark. Ja, dat is een oud Amphitheater en uh, ja, hij neemt uh, zijn bakfiets mee met zijn met <laughs> speakers erop. En uh, iedereen uh, ja, kan daar een liedje voordragen die daar zit ineens. Ja. Het, het, het, dus er lijkt ook weinig regels te zijn. En Gekeken naar de andere Marlijn, maar een uitzinger. Is dat ook een beetje uh, typerend voor de Berlijner. Lakka-regels? Mm, ja, nou ja, dat is natuurlijk. Het is ook wel Duits. Mensen wachten wel voor een rode stoplicht, ook als er niks aankomt. Dus het is een beetje dubbel. Zoals, je kan inderdaad enorme punkers zien met piercings all over the place. En tattoos en wat niet al. En die staan toch heel braaf te wachten tot, uh, tot het groen wordt. Ook als, als, er, als er niks over. aankomt. Ja, ook als er niks aankomt. Maar ja er, wordt ver, ja, er wordt bijvoorbeeld wel veel gefietst op de stoep. Wat eigenlijk niet mag, zegt het Ordnoensambt ook. Het Ordnoersamt heeft het ook heel druk tegen alle overtredingen. Maar ja, het is een beetje dubbel uh, hier. Je kan van alles doen, maar, dit, maar ze hebben natuurlijk wel uh, regels. Dat is gewoon zo. En het is ook wel, het is wel Duits, dus het is ook wel weer... Het is geen Amsterdam. Zo, uh, het is niet zo'n anarchistische stad, zou je kunnen zeggen. Maar dat vind ik heel merkwaardig, want wij liepen een rondje door het Mouwenpark. Ik, ik zei, het is bijna een menselijke dierentuin. Ik bedoel, dus dat ligt dan maar overal afval. Mensen <laughs> doen dan maar. Ja, dat mag. Je mag ook in je blote kont liggen overal. Dat is toch wel dan juist heel anarchistisch, zou je zeggen? In je blote kont ook? Ja, dat gebeurt ook overal. Tiergarten, het grote park. Dat is toch juist heel anarchistisch, Marlijn van der Kolk? Ja, ja, dat klopt ook wel. Ik denk dat het vooral het verkeer is. Uh, waar Duitsers heel gestructureerd zijn. En sowieso met wachten, wachtrijden, zijn ze altijd heel netjes. En eigenlijk is dat ook wel de perfecte balans. Maar in het verkeer moet je inderdaad uh, oppassen. Want ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Je wil wel eens door rood fietsen per ongeluk. En uh, dat kun je beter niet je doen. Dat uh, in ik uit ervaring. Uh, dus als er regels zijn, dan houden ze zich eraan. Zijn er wat minder regels, dan, dan is het ook meteen vrijheid blijheid in deze stad. Ja. Maar het Mauwenpark zijn we dus al geweest. Ja. ja, ja uh, goed, ja. dus een van die andere tips op je, op, op je blog. Ja, iets wat misschien leuk is voor als je wat meer voor koeling zoekt. Er is een hele leuke moderne kunsttentoonstelling in een oude bunker. Dat is de Boros Sammlung in het centrum van Berlijn. De, wel van tevoren reserveren, want een hele lange wachtlijst van ongeveer een maand paar weken in ieder geval zeker een wel. een kunsttentoonstelling? Ja, je wordt ook rondgeleid. Het is niet een hele gangbare tentoonstelling. Je komt er dus ook niet uh, zonder rotleider niet in. Want het is echt ja, een bunker vanuit, vanuit ja. de oorlog. Uh, tijde, ja, tijdens de scheiding van Duitsland uh, heeft het ook gefungeerd als uh, ja, opslagplaats voor exotische vruchten. Werd daar gehandeld in de jaren negentig was het een club. En nu is het een uh, tentoonstellingsruimte. Dus het is heel interessant vanuit verschillende oogpunten. En daarom vind ik het een hele ja, interessant. Wat kunnen we nou dan doen. voor hele bijzondere kunst bekijken? Dat er een, wachtrij, een wachtlijst van een maand is. Ja, het is vooral ook de combinatie denk ik, van de kunst aan zich. Moderne kunst, de privé, privéverzameling van uh, ja, degene die, dat, uh, die daar ook boven woont. Die heeft daar een, uh, ja, een penthouse bovenop, de bunker gebouwd. Uh, ja, in de bunker aan zich die ze ook helemaal hebben omgestructureerd. Goed, we, zijn, we zijn in het Mauerpark geweest, toen hebben we even, even ge, ge, ge, gevouwlenst. Toen ja. zijn we naar ja. het museum geweest, Martijn. Ja, nou, we hebben gereserveerd voor het museum. We gaan er over een maand naartoe. Ja, goed. Ja. En, maar dat wil ik wel. Iets drinken eigenlijk in Berlijn. Ja. Of iets lekker eten ja, of zo. In een bij. leuke wijk. Een lichte lunch. Ja. Waar gaan we heen? Ja, ja ik uh, raad de Bokshagen plaats uh, aan in uh, Friedersheim. Bij mij om de hoek. Ik kom daar zelf altijd heel graag. Um, als het lekker weer is, kun je daar gewoon uh, ja, op het pleintje gaan zitten... met een biertje is het een, soort van, een soort van Leidseplein-idee? Nee, groener, ruimer. Het is echt, een, uh, ja, echt een, meer, meer een grasveld, een klein parkje. In de, in de weekenden zijn er ook... Uh, uh, op zaterdag is er een gewone markt, op zondag is er een markt Die ook beide aan te raden zijn als je nog uh, ja, op zoek bent naar... Uh, op zondag vind je daar bijvoorbeeld ook veel oude aanzichtkaart uit de DDR. Dat is wel interessant om een beetje rond te snuffelen. Maar door de week kun je daar ook gewoon uh, ja, lekker in het gras zitten met een biertje. En rondom uh, dat plein zijn ook veel leuke cafeetjes. Inderdaad een beetje Leidseplein-achtig. En het is ja. goedkoop. eten in de wijk in Berlijn is goedkoop, hè? Dat is wel ja, fijn. Zeker. En zeker als je gaat lunchen buiten de deur. Ik merk dat dat ook echt Duitse traditie is. Mijn collega's gaan allemaal lunchen buiten de deur tussen de middag en... Wat je betaalt voor een lunch en wat de kwaliteit ervan is. Ik sta er eigenlijk nog dagelijks van te kijken. Want als je een tientje uitgeeft, dan heb je het heel bont gemaakt. Slechte tijden dus in Duitsland voor de fabrikanten van broodtrommeltjes. Ja, ik heb ze eigenlijk ook nog nooit gezien, moet ik zeggen. Broodtrommeltjes. Het komt omdat Duitsers natuurlijk traditioneel tussen de middag warm eten. En dat zit er ook bij jonge mensen nog gewoon in. Nu eten ze vaak ook twee keer per dag. Maar ze gaan inderdaad tussen de middag eten ze... Twee ja. gangen, een minuutje voor uh, acht euro. Ja. Goed, nou daar hebben we in het gras uh, ja. gelegen met, uh, met, het, uh, met, met een biertje. Toch maar even al halverwege de dag na de lunch. Warm ook niet, lekker. We uh, uh, uh, willen toch weer wat gaan doen. Het is, het is wel een beetje warm nog steeds. Waar, waar gaan we heen? Ik vind het wel leuk. Uh, mag... Ja, een Leuke dag, ja. ik vind het ja. een hele leuke ja. dag. met jou ja. een hele leuke ja, de de hele... dag. Le ja. ja, waar gaan we heen? Uh, gaan... Uh, wat ik zelf heel leuk vind is te, uh, om te doen zijn de... Ja, ik noem ze altijd een beetje woonzimmer bioscopen. Als je houdt van, uh, van leuke films. Dat zijn uh, ja, bioscopen heel erg in een huiskamersfeer. Met, met oude meubels, heel klein. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, Kino Intimes. zit ook in Friedrichshain. We hebben een heel gevarieerd uh, bioscoopprogramma met kultfilms. Met um, ja, je moet er wel een beetje Duits voor kunnen. Want ja, Duitsland, alle films zijn natuurlijk nagesynchroniseerd. Dat is een beetje jammer. Maar... Ja, is weer die daar hangt... Uh, Goed, bioscoopje, tot... en dan moeten we natuurlijk dan... ga, gaan stappen. Dan moeten we uit in Berlijn, en, want dat is legendarisch aan deze stad. Ja, is het echt ja. zo'n zo hardcore uitgangstap als dat iedereen zegt? Ja, zou, zou ik wel zo willen zeggen, ja. Als ik ook zie wat er bijvoorbeeld op mijn blog wordt gezocht... dan is het voornamelijk ook uitgaan. En ja, je merkt ook een beetje het, heel erg het jongere weekend. toerisme, jongeren die gewoon naar Berlijn komen om, er, om te feesten. En ik kan ze eigenlijk niet eens ongelijk geven. Want er zijn zoveel goede clubs en feestjes. Er is eigenlijk voor iedereen uh, ieder wat wilt. En Maakt het dan nog uit waar je in de stad zit? Zijn er, zijn er wijken waar je niet heen hoeft voor een feestje? Er zijn wel, ja, er zijn natuurlijk wijken... waar meerdere clubs te vinden zijn dan in andere... Het, het centreert zich een beetje rondom uh, ja, de Oberbaumbrücke in uh, Friedersheim-Kreuzberg. Daar zit heel veel. En dus, de, ja. de, de, de, de muziekstroming die overheerst, is, is een technostad. Hè? Ja, als je gaat dansen, dan dans je op technomuziek. Absoluut, ja. ja. Er zijn ook andere muziekrichtingen te vinden, maar... Ja, ja, het techno... Het, en even voor de luisteraar die anders. dan geen idee heeft wat het is. techno-muziek, dat is vrij stevig, toch? Techno? Nou ja, dit, dit, de... dit, daar horen ook dit soort dingen als... Oh, uh, dit is we nu een dit beetje is al, techn... Dit is een beetje techno, volgens mij. Uh, wat, wat minimal techno. Uh, uh, onze, uh, uh, zoals we dat in radiothermen noemen, vormgeving voor deze nacht. Oftewel, de muziekjes die u hoort aan het einde en het begin van een uur... Dat uh, betekent dat we langzaam moeten gaan afronden. Maar uh, uh, ik heb het gevoel dat je nog wel één gouden tip hebt. Eén één ding dat we nog niet hebben gehoord... en waar we misschien een beetje langer voor moeten doorjengelen bij... maar dat je zegt, nou ja, als je er dan toch echt om vraagt... dan moet je ook nog even hier geweest zijn. Uh, de oude luchthaven Tempelhof vind ik nog wel een, een mooie aanrader, omdat het ook een hele diverse plek is. Het is een luchthaven die een aantal jaar geleden gesloten is. Um, en nu... Uh, er worden in de luchthaven zelf rotleidingen gegeven. Dat is het grootste gebouw van, uh, van Europa. Dat is heel immens. Ook met je nazi-architectuur kun je daar nog heel goed zien. En wat ook, uh, ja die. Die tegenstrijdigheid die daar te zien is, vind ik heel interessant. Want de landingsbanen worden daar allemaal nog gebruikt als, als sportplaats. Goed, uh, goed, u kunt op de hoogte blijven van het uh, allernieuwste uh, dat Berlijn te bieden heeft. Door zeer regelmatig berlijnblog.nl te bezoeken met een streepje tussen Berlijn en Blog. Zeker als u binnenkort deze stad bezoekt. Dankjewel uh, Marjane van de Kolf. Kolk voor komst naar deze studio. En dan is het bijna drie uur tijd voor het NOS Journaal. En daarna zijn we er met WNL nog drie uur lang vanuit Berlijn. En we praten met heel veel Nederlanders die in deze stad wonen. BNL BNL in Berlijn